Yo, the hits uit de 70s, 80 en 90 No new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 A total eclipse of the heart Of the house. Around, Dit is Joe, Joe. I know it's gonna be A lovely Joe Treinen tussen Utrecht en Amsterdam. Er is een wisselstoring en die duurt tot zeker half zes. Ook vandaag heeft de NS een speciale winterdienstregeling door het winterweer. Het spoorbedrijf hoopt dat de treinen beter rijden dan gisteren en eergisteren. Toen waren er veel storingen. Op een vlucht van Schiphol naar Suriname is iemand overleden. KLM heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Volgens Surinaamse media gaat het om een vrouw van 65. Hoe zij is gestorven is niet bekend. Na aankomst in Suriname zou het lichaam meteen naar het mortuarium zijn gebracht. In het zuidoosten van de Oekraïne zitten ze in het donker. Rusland heeft daar opnieuw aanvallen uitgevoerd op het stroomnet. Dat kan gevaarlijk worden voor burgers omdat het flink gaat vriezen. Tot wel min 20%.